Uur. Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Separatisten hebben met steun van Russische militairen de Oost-Oekraïnse stad Novoazovsk ingenomen. Dat betekent dat er in het zuidoosten van Oekraïne een tweede front is ontstaan. De Russen zouden via het zuiden willen doorstoten naar de Krim. Oekraïnse troepen zouden zich hebben ingegraven tussen Novoazovsk en Mariupol. Ze klagen over gebrek aan manschappen en materieel. De Oekraïnse regering heeft de VS, de EU en de G7-landen opgeroepen... alle banktegoeden van Russen te bevriezen... totdat Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. De Amsterdamse Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt... bij het vaststellen van de WOZ-waarden. Daardoor dreigt een financiële strop van 160 miljoen voor de gemeente. De database staat vol gegevens en die zijn jarenlang gebruikt voor het bepalen van de woz waarde Mensen betaalden daardoor te veel of te weinig. Amsterdam moet snel orde op zaken stellen, anders mogen volgend jaar geen aanslagen worden verstuurd. Natuurmonumenten gaat een enquête houden onder de leden met onder meer de vraag of ze willen betalen voor parkeren bij natuurgebieden. Dat zou de teruglopende subsidie moeten compenseren. De organisatie wil ook weten of de leden meer ruimte willen om te recreëren of dat de natuur beter moet worden beschermd. Door de toenemende drukte in natuurgebieden... krijgt natuurmonumenten steeds meer klachten over bijvoorbeeld loslopende honden. AZ-trainer Marco van Basten mist komend weekend de wedstrijd tegen Dordrecht. Op de website schrijft AZ dat Van Basten vanwege privéproblemen... al langer kampt met fysieke ongemakken. Hij heeft door spanningen last van hartkloppingen. Nu zijn de klachten zo ernstig dat hij zijn werk niet optimaal kan doen. Van Basten wordt vervangen door assistenten Dennis Haar en Alex Pastoor.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 Met nu ZFM Lunch. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag... 12 tot 2 Ja, alle systemen draaien weer. Gaston Staddenveld opening doen zo van. Goedemiddag, luisteraars. Ja. Nou, Donnie is er ook weer. Eindelijk geïnstalleerd. Koptelefoontje op, microfoontje voor de man. Ben je Ja, ik vind het ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat ik voor elkaar zou doen of zo. <laughs> nee. Voor elkaar, joh. Ja, wat jij kan, kan ik ook, hoor. Yeah. Oh. Ja, luisteraars, daar zie ik me we nou weer. Ja, nee, dat gaan we niet doen. We gaan een serieus programma maken. Heel serieus. Heel. Serieuze zaken. Ja, we hebben hele serieuze zaken. Ja. Ja. Ja. Goed, uw favoriete CFM-programma, dames en heren. Ja, ja, we zijn er weer, hoor. We zijn er weer. V vijf dagen per week live, hè, bij CFM. Eh... Uh, Gaan nou, gewoon weer proberen om je lunch een beetje op te leuken. En het is nog, uh, even kijken, ja, het is nog drie nachtjes slapen, en nog drie nachtjes slapen doei. En dan komt Veronica toch? Ja, dan komt Veronica. Ja, ja. Oh, de top 40 van toen. Ja, 1977 die ga... geloof ik, hè? Nee, nee, nee. nee. We gaan de top 40... Nee, dat, dat hoor ik straks. We gaan waarschijnlijk oh. ook de eerste top 40 doen. Echt die waar? Uit 1965. Oh, geweldig. Ja, de eerste top 40 die komt langs. En uh, denk oh. ik, uh, die, die heeft bad allemaal, hè? Oh, mensen, dat mag je toch niet missen? En hij heeft waarschijnlijk ook de laatste uit 1974. Ook nog, die, heeft die man die heeft alles? Ja, die ja. heeft heel veel. Veel. Die Bart, jongen, dat is me er een, die hoor. Bart is er een, hè? Nee? Ja, ja, ja, ja. weet ja. je, nee, hij heeft maar één nadeel, die Bart. Hij heeft één heel groot nadeel. Heb ik nog niet ontdekt, vertel. Ja, hij bidt niet voor bruine bonen. Hij bidt niet voor bruine bonen, ja. <lacht> ik denk dat niemand dat mee doet, joh. <lacht> ja, nou, ik wel, hoor. Nou, Bartje was meteen afgelopen met de bidden. Ja. Maar goed, in ieder geval, <lacht> ja. Oh, ja, nee, Bart heeft een heleboel van die. Ik heb ook een heleboel, hoor, want... <lacht> Uh, we gaan, zo, we gaan zo nog hele leuke dingen doen. Dat uh, kan ik u wel vertellen. Ja, in in ieder ik. geval komt er een oude top 40 voorbij. Ja. Dat in ieder geval. En, en de jingles hè? Heb... He? En de jingles. Oh mensen, en... ik hoorde er net al een paar. Nou, je gaat er helemaal weer versmelten. Ja, leuk hè? Ja. ja. En uh, ik heb een, uh, een uh, 40 minuten durende, ik weet nog niet hoe we dat precies gaan doen, maar een complete reportage over de geschiedenis van Veronica met historische fragmenten daarin. Ja. En uh, met de stemmen van Lex Harding en Rob Oud... en Tom Collins en, en al, die, al dat soort figuren. Super. Dus, zeg uh, maar, van, van hoe laat tot hoe laat is het eigenlijk? Van 12 tot 5. Van twaalf tot vijf. Ja. En iedereen is welkom, geloof ik, hè, ja. in de studio. iedereen mag lekker in de studio komen... als je het leuk vindt om het mee te maken erbij te zijn. Of, dat is ja. natuurlijk ook die oproep. Dat is een oproep voor vandaag. Mocht u iets uh, te maken hebben gehad met Veronica of Noordzee... dat mag natuurlijk ook met de Zeezenders... Of mocht u daar uh, nog iets uit persoonlijke sfeer uh, iets over kunnen vertellen. Dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd. Laat het ons even weten via ons e-mailadres uh, redactie. Uh, met C. redactie dan uh, komt het bij ons terecht. En dan kunnen we u misschien bellen of u uitnodigen voor de studio. En, uh... Ja, u mag ook gewoon naar de studio komen. Tolweg 10a zitten we dan zondag. En we beginnen om 12 uur. En uh, we zijn er tot 5 uur aan toe. Diep te mogen staat. En de week erop hebben we weer een feestje op 3 september. Nou, het wordt wat, hoor. Feestweek lijkt het wel. Ja, ja, ja, We hebben de week weer een feestje. Hè. En, uh, ja, moet je ook bijwezen. Oh, wat dan? Ja, ga ik je zo vertellen. Oké. Okay. Um, we gaan muziek draaien. Dat lijkt ja! me veel verstandiger. Ja, laten we dat eens doen. Do, do, do, do, do, do, do. Take your time, and you know Miss Montreal. That there is something so hold on to me. Let's take our time and take it slow. Cause this is the right way to go. But I don't know what to do. I just got. do <laughs> do La Grange. Ja, La Grange of zo. In ieder geval, het heet Cut Your Teeth. Hoe moet je dat doen? Je tanden snijden? Ja, wel. Kan je je tanden wel eens gesneden? Nou ja, misschien heeft ze haar op de tanden, dat ze dat bedoelt. Oh, dat zou kunnen. Ja, Cut Your uh, hair Teeth. Ja. <laughs> cut Your Teeth. Nee. Grans of Carlyle Grange. Ik weet niet precies hoe je het uitsleeft, maar uh, dat weet je nooit tegenwoordig. Zo is het. Maar in ieder geval zo Let op, en Hier komt... 40 jaar geleden werden de zeezenders het zwijgen opgelegd. Zondag 31 augustus blikken we daarom terug bij... Tussen 12 en 5 uur...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 Yeah. Oh, oh, oh, sexy als ik dans Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans oh, Ik voel me sexy als ik Nieuwe zingel van Nielsen Ja, als ik dans Eh, Mijn eh, eh. laatste album het nummer, dat heet Sexy als ik dans dance, ik mijn op, oh, nou, daar ja. heb ik geen last van, hoor oh, oh, nee. nee. Muzikanten dansen niet, hè, dat weet je swing, yeah. Je luller er doorheen Kanker op het zaal geluid. Ik vind het volprogramma niks. Het is een mooi liedje van de dijk trouwens. Maar goed. Uh... Doten. En Hush. Heet het liedje van, de, uh, van het album. Seven Layers. Hier is Doten. There, don't wake the lost. It's all just around you. And hush, can't you see what is there? Calm in the cost. Oh, it's all just around you. Sing a song for me. And I will sing along, I will sing along, you'll see. Hush, can't you see? What is there? Shadow and souls. Oh, it's all just around you, and hush, can't you see? What is left of these hollow bones? It's all just around you. Moment finding gold now there is all that's left I promised us forever hiding out the feelings all that can rest so oh won't you sing a song Oh won't you sing a song for me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 van uh, Doten. Oh, hij maakt toch wel prachtige muziek, hoor, die man. Uh, we kennen hem natuurlijk allemaal van de superhit Home. Maar hij heeft nu een nieuw album uit en het heet Seven Layers. En dit liedje, dat heet uh, Hush. Straks in tweede uur krijgt u er nog een track van te horen... En dat is de titelsong van dit album. Hush, dus van Doten. De zoon van kunstenaars Patty Harpenau. Dit is Leo Sayer. Het zijn we romantische. Oeh. Komt zeker om de dolly er is. Nou, zullen we maar even gaan dansen dan, Ruud? Ja, we gaan dansen. Ja. Stiekem met je gedanst. Ja. Dit is Leo je Sayer. Ik wil de die camera's uitzetten. Ja. <laughs> die moeten wel uit, ja. When I need you, Leo Sayer. Two, three. En daarvoor een hele oude Veronica jingle. Opgeruimd staat netjes. Ja, leuk is dat. Hè? Nou, dan hoort u de zondag natuurlijk. Nog veel meer van. en de regio. Hier is het regio nieuws met Dolly, ten Piet. Ja, luisteraars. Dit is het regionale nieuws van donderdag 28 augustus 2014.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 Met name bij een aantal woningcomplexen met platte daken. Gepleit werd voor het aanvragen van een vergunning bij het ministerie om aan nestbeheer te mogen doen. Dat houdt dus in het weghalen van eieren of het schudden van eieren. Wethouder Cohen gaf al aan gestart te zijn met de aanpak. Hij beschouwde de oproep van de raad als een steuntje in de rug.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 Rond 9 uur stond de man voor de deur van een 82-jarige vrouw die aan de België-laan woont. Hij vroeg haar van alles over de veiligheid van de buurt en de woning. Ook is de verdachte kort bij de vrouw binnen geweest. De, vertrouw, de vrouw vertrouwde het echter niet en belde na zijn vertrek de politie. Men is nu op zoek naar deze man. Het is, de verdachte is een man van rond de 35 jaar met donker kort stekelhaar. Hij heeft een fors postuur droeg een blauwe broek en een grijze jas. Dus mensen, wees op uw hoede. De 79-jarige Evert uit Kudelstaart is sinds woensdag 27 augustus 2014 vermist. Hij is mogelijk op weg op een fiets met fietstassen waar zijn naam op staat. Heeft u Evert gezien, neem dan contact op met de politie op nummer 0900 8844. Evert, 79 jaar, uit Kudelstaart, heeft een mager postuur, grijs haar, is bril dragen, draagt een geel t-shirt, een blauw vest met strepen, een blauwe jas met een witte streep, een beige broek, beige sokken met een ruitmotief. Evert heeft geen pet op, deze heeft die thuis laten liggen en op zijn fiets zit één zwarte fietstas met een groen labeltje met zijn naam erop.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 Ik ben het weer kwijt. Oh, hier staat hij. Komt-ie. Na een vrij zonnige ochtend raakt het vanmiddag bewolkt... en later kan er wat regen of motregen vallen. De meeste nattigheid valt aan het einde van de middag of vanavond. De temperatuur loopt op naar maximaal 22 graden... en de wind waait uit het zuiden tot zuidoosten... en is zwak tot matig van sterkte. Vanavond gaat de wind uit het zuidwesten waaien... De komende nacht en vrijdagochtend is er opnieuw kans op enige regen of enkele buien. En daarna wordt het op een enkele bui na droog met geregeld zonneschijn. De temperatuur loopt vrijdagmiddag op tot 20 of 21 graden. En de zuidwestenwind neemt overdag toe tot matig en aan de kust vrij krachtig. En dit was dan het weerbericht.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 Maar jij vrije weggebruiken, Maar laat mijn kind zijn speelgoedhuis van koek en kleurig suiker. Nee, baby, nee, wil je wieken niet, je vrijheid niet, want heel je hemellicht. Je taal is glinsterend als een aal vol gladde zilveren woorden, En kijk, ze trekken allemaal een slijmerig spoor van moorden. Neem mee, ik wil je wieken niet, je vrijheid niet, want heel je hemel ligt. Hef het glas met wijn, rood van de dood van jood en neger. Les de glans van dit karmein: de dorst niet van je leger. Nee, mee, ik wil je wieken niet, je vrijheid niet, want heel je hemel ligt. Dit spel. Ooit op dekens om soldaten van zacht en geeuw. De bom zweeft als een kinderhand naar dood de overwinning. Nee mee, ik wil je wieken niet, je vreet niet, want heel je hemel licht. Vietnam, zo heet je nieuwste spel, je zet je zwartste stukken in. En ik vergeet mijn dromen wel terwijl ik mijn geluk verzin. Oh mee ik wil je wieken niet, je vrijheid niet, zolang je hemel ligt. Ja. Bado en de Groot was dat en dat liedje dat heette Nee, Meel. <laughs> Ja, de tekst is niet zoveel met te maken met, uh, met, uh, het onderwerp waar het over ging in het nieuws. Maar goed, ik vond het wel leuk. Even voor de titel toepasselijk. En uh, ja, er zijn alweer van die uh, milieurakkers die vinden dat, uh, dat er niks aan de hand is hè, met die meeuwen. En uh, er is natuurlijk van alles aan de hand, want er zijn er gewoon veel te veel. En dat zie je dus als de mens gaat ingrijpen en dieren gaat beschermen, want dat is gebeurd. De meeuw is jarenlang een uh, be beschermde vogel geweest. Ja, dan uh, gaat het weer fout en dan krijg je er weer veel te veel. En dan heb je er weer overlast van en dan moet je ze weer gaan, ja, zoals dat heet, nestbeheer of afschieten of wat dan ook. Vervelend is alleen dat sommige mensen niet begrijpen... dat uh, dat het echt nodig is. Want er zijn er gewoon veel te veel. En dan zie je dus, uh, zag ik dus op Facebook een bedreiging langskomen... dat men eerst maar moest beginnen met uh, het afschieten van de VVD'ers. Mensen die dus uh, een VVD-Kamerlid wat deze optie, uh, wat deze optie uh, aangaf. En dat er dus inderdaad regulerend moest worden opgetreden... omdat er gewoon veel te veel was. Nou, ja, weet je, maar weet je... Uh, er zijn wel heel veel zeemeuwen, maar ze zitten op de verkeerde plekken. En dat, dat is gewoon onze eigen domme schuld. Ja, omdat we... Ze, omdat we... we geven de gelegenheid. We ja. voeren ze, Ja. die beesten nestelen normaal gesproken, in de duinen. En daar is plek zat voor ze. Ja, maar het feit, het feit als de mens zich met dingen gaat dan bemoeien... Je... Dan gaat het fout. Dan gaat het fout. Blijf er vanaf. Ja. Laat die... Kijk, natuurlijk dat je eventjes nu moet gaan ingrijpen... Met nette spannen over de daken. En hè, preventief. En misschien een, een, een, een jaartje de eieren draaien. Zodat... De uh, Mee we weten dat, dat daar geen nesten gebouwd kunnen worden... ...dat snappen ze heus heel snel, want ze zijn ja. heel slim... Ja. ...en dan gaan ze gewoon weer terug naar hun eigen buurt. Ja, maar het feit waar het om gaat is dat, ja. om, dat de mensheid dus gewoon ja. vond... Dat, ...dat het op een gegeven moment te weinig waren... ...dan mm. wordt zoiets uitgeroepen tot beschermde Beschermd. diersoort... Ja. ...en dan zijn er ineens weer te veel... ...en dan moet je weer in gaan grijpen, omdat er dus te veel te veel zijn. Omwit, en, ze ver ja. en laten we eerlijk wezen, ze veroorzaken gewoon overlast. Heel veel overlast. Ze zijn agressief... Ze zijn. Uh... Ja, ze zijn gevaarlijk in het broedseizoen, dat ja. zeer zeker. Maar okay. het is een beetje onze eigen schuld. Hè? Ja het is ja. helemaal ons eigen schuld. Maar uh, we, mo we, mo we moeten er wel iets aan gaan doen weer. Ja, want er moet dan... wat gebeuren. Ja. Goed. Maar uh, waar het mij even om ging... dat ik ja. het dan eigenlijk veel te ver vind gaan... dat ja. sommige mensen dan op zo'n social media ja. gaan beweren... dat dan maar mensen van een politieke partij... eerst moeten worden afgeschoten. Ah jongen, houd toch ja. op. Ja. Dat is toch geen communicatie voeren? Nee. nee. Precies. En daarom Helemaal fout. Fout. Nee, nee, nee, nee. En daarom wou ik het even zeggen. Nou, je hebt gelijk. Ik schud even mijn groene tamboerijntje daarvoor. Het zijn de lemon pipers. Hierna hebben we een interview. Dat waren de Lemon Pipers. Ja, die oude liedjes zijn kort, hè? Als je dan zegt hier na een interview, dan moet je wel snel uh, <laughs> stoel gaan zitten. Want... Ah, die liedjes zijn wat korter dan tegenwoordig, twee minuten, dan heb je het gehad. Maar oh, ja, de Lemon Pipers en uh, dat liedje dat heet uh, Green Tambourine. Ja. En uh, in de studio hebben wij, uh, als hij op zijn stoel zit, even kijken of hij wanneer gaat zitten. Ja, hij zit niet. We, uh, Roy van Buringen in uh, de uitzending, dames en heren. In de studio zit hij ook live tegenover me. Ik zie hem al niet, daar is in de beeldscherm voor, maar oké. Okay. <laughs> hij is er wel. Roy van Buringen en die heeft grote plannen. Uh, Roy, goedemiddag. Ja. Uh. De oh, sorry, goede. ik had de verkeerde microfoon oh. open. Goedemiddag, Ruud. En, ja, uh, daar Doru. zijn wel. Hoi. Ja, ja, ja. goedemiddag. Welkom in de uitzending. We ja. hebben begrepen dat er een nieuw kindje is geboren, hè? laten we het <laughs> zo maar zeggen. Ja, niet van mij. Er is een uh, nieuwe dansschool in Zandvoort bijgekomen. Uh, ja. Wat inderdaad. goed. Ja, zeker. Waarom? Want we hebben twee dansscholen. Hè? Dansschool uh, Dolderman en uh, dansschool Skills. Ja. Waarom een derde dansschool, Roy? Omdat uh, ja, wij zijn erachter gekomen... dat, uh, dat uh, er een bepaalde soort dansen... niet bij die dansscholen wordt, wordt gegeven in Zandvoort. En dat er toch behoefte naar is. Ja. En daarom uh, dacht ik van... nou, laten we daar eens uh, mee inspringen. Ja. ja. ja. En, wel, en welke dansen zijn dat? Dat uh, zijn Preballet... En, ja. uh, en klassiek ballet. Oké. Okay. Oké, okay, en, en voor welke leeftijd uh, gaat dat op? Vanaf uh, vier jaar. Het pre-ballet dus? Uh, ja. ja, en het... Uh... Klassiek ballet vanaf zeven jaar. Ja, en, en doen jullie wel nog iets moderns, zoals jazzballet of iets? Is dat uh, een mogelijkheid? We gaan een moderne dansfreestyle doen. Oh, oké, okay, dat is en ook dat, En dat is vanaf negen jaar. Maar ga jij zelf lesgeven, Roy? <laughs> of, uh... uh, nee. <laughs> oh, nou, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die vraag heb ik wel de afgelopen twee dagen gekregen. Want uh, het, we hebben het in twee dagen echt uh, opgestart. Ik... Uh, ik kwam in gesprek met Conny Lodewijk. Ja. De oude danslerares hier in Zandvoort. Die nou, uh, ze is toch niet uh, oud? Nee, maar ik oh, bedoel... Oh, de vroegere. Ja, de vroegere ja, En uh, ja. daar, Die voelde zich een beetje Heintje Davids. Ze wil weer terug. Ja. Het kriebelde. Het kriebelde. Ja. Dus en, ze wordt ook gemist door een heleboel kinderen, geloof ik. Hè? Ja, Dat uh, merk je ook op Facebook. Want we hebben ja. dat gisteravond uh, op uh, Facebook uh, gezet. En uh, er kwamen toch al een aantal aanmeldingen binnen. En ook Le reacties van... Oh, wat leuk. Wat ben je terug? Uh, dat, je, dat ze weer terug ja, is. Ja, ja. ja, ja. En, en waar is de dansschool gevestigd, Roy? In, uh, in de gebouwde krocht. In de krocht? Ja. In ja. de krocht. Oké. Okay. En uh, de bedoeling is dat er op woensdag cursus gaat gegeven worden. De tijden ja? zijn nog niet heel erg bekend. Nee. En, um, en we starten op 17 september. Nou, fantastisch. Ja. Helemaal mooi. Gaan jullie ook de Bolero doen? Nee, dat niet. <laughs> Nou, met klassiek. Met Misschien. klassiek wel. Ja, je weet het maar nooit. Ja, klassiek ballet. Know. Ik niet ja. in ieder geval. Oh, jij niet? <laughs> oh, ik had al allemaal jootje voor je klaargelegd. En dat tuut zeker? <laughs> nee, dat niet. <laughs> of voor die schoentjes, hè? Ja. Van ja. <laughs> ja. <laughs> roze schoentjes krijgen je dan. Nee, helemaal leuk. Hoe kunnen de mensen uh, de nieuwe dansschool vinden, Roy? Als ze uh, zich op, als, als kinderen zijn of mensen die uh, graag ja, les willen nou, volgen. Nou, on-air dance is uh, te vinden op Facebook. ja. Um, Vanaf vanmiddag gaan wij een eigen Facebookpagina aanmaken. Dus dat zou worden dan www.facebook.onair-dance? En, en ja, nou, dat weet moeilijk. je nog niet helemaal. Nee, met, met Facebook is het toch wel, wel al moeilijk hier. In ieder geval ja. als je onairdance een... bij je zoekbalk intikt... dan komt het helemaal goed. Ja, en, en, en uh, een... Heb je misschien telefoon? Ja, inderdaad. Uh, ja? Via 06-19-42-7070. -70. Ik zou hem nog één keer rustig zeggen. Graag. Dan kan mensen, mensen ook pak nog nog... maar even uw uh, pen en papier. Ja. Dat is 06-19-42-7070. -70. Ja, dus dan, dan kan iedereen zich opgeven. Inderdaad. Kunnen mensen nog een proefles volgen? Ja, die hebben we ook. Die is de 17e. Ja. Dus als mensen daar zich daarvoor op willen geven... kan dat ook via dat telefoonnummer. Ja, en dat is dus niet een vrije inloop, hè, de 17e? Nee, nee, wel even aanmelden. Eerst aanmelden op telefoonnummer 06. 19 42 70 70. Oké, okay, hartstikke mooi. Ik wil, ik wil wel ja. de Bolero leren, hoor. Samen met Dolly. Nou, dat, maar die staat. Nou hang je hoor. Nou ja. volgende week is Cornel Lodewijk hier. Die gaan hier live in de nemen. Ja. ja. <laughs> in plaats van de ijsbucket gaan wij er voleren. <laughs> we gaan de de er ja. ja. Je kunt sponsoren. <laughs> Nou ja, Roy, zeg. We, we wensen je heel veel succes, natuurlijk, ja. namens CFM met je nieuwe dansschool. Ja, dankjewel. En, uh, ja, we gaan natuurlijk ervan uit dat er heel veel zandvoortse kinderen en uit omstreken. Zich aankomen melden bij juf Conny. Ja, He? helemaal leuk. Ja. Conny is okay. back. Goed zo is, is back in taal. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dansschool Danschool uh, On Air gaat het heten. On Air Danschool. Helemaal fantastisch. Zoek op Facebook en krijg daar verder alle, alle, alle informatie. Toch? Ja, dank u wel. Oké. Okay. Roy, hartstikke bedankt voor het gesprek. Helemaal super. En nog een klein stukje balleren. Ja. Ze, loopt, ze zingen dat ze alleen in de douche ging, maar ik hoorde het hier toch ook. En ik heb hier geen douche. Nou. Nee, ik hoor ook niks kletteren. Nee, het lijkt ook niet. Nee. Zou ze buiten staan? Ik ruik ook geen zeep, ja? jij. Oh, misschien staat ze buiten. Regent oh. het al? Nee, nee wel nee. Nou. Dan weet ik het ook niet, hoor. Nee. Becky G. Dat is nieuw. Het is nieuw in de hitparade van vorige week. En het heet Shower... Nu even een plaatje voor Rob Harms. Want ik weet dat hij hier gek op is. Dan gaat hij een dansje doen in de studio. Ja, let op. Speciaal voor Rob Harms deze. Op naar het NOS nieuws van 1 uur, dames en heren, met Mongo Santa Maria en Watermelon Man. Tot zo, aan de andere kant met de conferentie en straks natuurlijk ook de vrijwilligers.